En weer hebben asielzoekers in Ter Apel vannacht op een stoel moeten slapen. Er zijn te weinig bedden en dat is zeker niet voor het eerst. Al maanden is het er enorm druk. Om Ter Apel te helpen zijn regio's bezig om extra plekken te regelen. Er wordt ook gewerkt aan megalocaties... waar per plek zeker duizend mensen moeten kunnen slapen. Criminelen wassen op grote schaal geld wit via vakantieparken... staat volgens De Telegraaf in een rapport... Criminelen kopen bijvoorbeeld huisjes of hele vakantieparken en verdienen dan weer aan de verhuur daarvan. De onderzoekers zeggen dat gemeenten er niks aan doen, dat ze niet weten hoe en ook dat ze wel blij zijn met de extra toerismeinkomen die het oplevert. En in Spanje is een hittegolf aan de gang. In 20 jaar was het half juni niet zo warm als nu. Op sommige plaatsen tikt de thermometer de 42 graden aan. Is de zomer nog niet eens begonnen. De Spaanse hittegolf duurt waarschijnlijk nog wel een paar dagen. En je kan je Koreaans weer gaan afstoffen, want deze serie krijgt een vervolg. Netflix gaat een tweede seizoen Squid Game maken, heeft de regisseur bekendgemaakt. Hij zegt er niet bij wanneer je het zou kunnen kijken... maar verklapt al wel dat de hoofdrolspeler uit seizoen 1 ook weer te zien zal zijn... en dat de robot die je net hoorde uit het Annemaria Koekoekspel een vriendje krijgt. Het weer nog, in het Noordoosten is er misschien nog een enkel buitje... maar verder is het vandaag droog en best zonnig bij 16 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB... In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A1 Amsterdam Amersfoort bij het knopen net zo'n 5 minuten. En ook op de A10 de Ring Amsterdam, tussen af het Vonendam en de Koentenal, 5 minuten vertraging richting Den Haag. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 There's nothing going to harm you, girl With a brownie and a daddy stand Not let a tear fall from your eye. FM. FM's FM's FM, die FM zal volgen. 106.9 FM. De ZFM Als ik terugdenk aan toen, een waas bedekt de scherpe randjes van mijn gevoel. Tijd verdrijft de tranen wel, maar maakt het niet goed. Bijzonder toch dat ik alsnog naar glinstering zoek, op plekken waar ik eerst nooit keek. Er is altijd wel. Er zijn zoveel meer verhalen om te maken. ze niet voor later en straal. Het is nee. dus gek, maar juist. Ik ga van leren, het is het allemaal waar? Er is ook... 6.9 is Zon Zee, Zandvoort en domme zomerhits. c m If everybody had a notion across the USA, then everybody'd be served like California. Yeah. You see them wearing their baggies Warachi Sandals too a bushy bushy blonde here USA You'll catch a serpent Inside, L. outside You Enter a county line El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche Bótalo Si no cumple con su empleo Que no te manda ni que fuera un correo Está estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robó Robó, robó, robó Robó, robó, Si te tira, yo te cojo No le dé hora de volver, tú no eres un casio <risas> Bienvenidos al, al bloque Cerebro Dima Blow John el Deeper, yo Rick and Music Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va con su culo. Zij met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomrit. One day Moi je m'appelle Olita Le ou bien le lin